Vijf uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Komend uur nieuws en co-Amerikaanse scholieren verlaten op dit moment... as we speak massaal de schoolbanken. 17 minuten om de 17 leerlingen te herdenken... die eerder dit jaar werden doodgeschoten op een high school in Florida. En de Filipijnen stappen uit het internationaal strafhof van Den Haag. Meer details. Nu is het NOS Journaal, Jan van der Putten. Veel mensen weten niet wat er in de nieuwe inlichtingenwet staat waarover volgende week een referendum wordt gehouden. Uit een enquête van INO Research blijkt dat 40% bijvoorbeeld niet weet dat veiligheidsdiensten met die nieuwe wet veel meer mogen aftappen dan nu. En ook weten mensen weinig dat de overheid een database voor DNA wil opzetten. Daarmee moeten bijvoorbeeld terroristen worden geïdentificeerd, maar volgens critici zijn daar te weinig privacy waarborgen.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 Deze jongen zegt dat kinderen niet bang hoeren te zijn dat ze worden doodgeschoten. We really just shouldn't have to worry about dying. Like little kids are worried about this, we're here to represent them too. It's just really it's time to act, and we're really trying to get out here to show that. En ook vinden ze dat de Amerikaanse politiek meer moet doen tegen de schietpartijen. De Duitse oud-minister van financiën Schäuble heeft de hoogste Nederlandse onderscheiding gekregen voor zijn verdiensten tijdens de Eurocrisis. Hij is benoemd tot ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau. In Brussel werd Schäuble bekend om zijn strenge bezuinigingseisen aan zuid-europese landen, vooral aan Griekenland. De Limburgse gouverneur Bovens vindt dat de samenleving achter de burgemeesters moet gaan staan. Bovens zegt dat naar aanleiding van de bedreiging van burgemeester Hoeben van Voerendaal, die kreeg een pistool op zich gericht.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 Groot-Brittannië zet 23 Russische diplomaten het land uit. De aanleiding is de vergiftiging van de Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter. Premier May maakte ook bekend dat alle bilaterale contacten op hoog niveau voorlopig worden stopgezet, zegt correspondent Tim de Wit. Wat ze verder nog zei is dat er komende zomer geen hoogwaardigheidsbekleders naar Rusland gaan voor het WK voetbal. Dat er ook niemand van de koninklijke familie bij aanwezig zal zijn. De Britten zeggen dat Moskou achter die aanval op Skripal zit. Rusland ontkent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 Het Syrische leger wil het gebied heroveren op de oppositie. Sommige steden zijn volledig afgesneden van de rest van het gebied. En het weer. Vanavond opklaringen. Het blijft droog. Vannacht is het 1 tot 4 graden. Morgen aan het eind van de ochtend van het zuiden uit regen. In het noorden blijft het morgen droog en het wordt 10 graden. Vrijdag wordt het kouder. Dan gaat de regen over in sneeuw of natte sneeuw. Ja, en daarna wordt het nog kouder, heb ik begrepen. Nou, dankjewel Jan. Edwin Gerrits. hoeveel files heb je inmiddels? Uh, het zijn bijna 70 en er zijn veel ongelukken gebeurd. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen Twello en Afrit-Lochem... een ongeluk met drie vrachtwagens... 11 kilometer file staat daar, een uur vertraging, alleen de vluchtstrook is open. De A2 van Utrecht naar Eindhoven bij Knopend Vught is de rijbaan dicht door een ongeluk bij Vught. De rijbaan kan daar wel elk ogenblik weer opengaan. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Knopend Burgerveen, een uur vertraging. Drie rijstroken zijn daar dicht. A7 Saandam richting Hoorn tussen Saandam en Purmerend, een uur. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Op de 28 Amersfoort richting Groningen is de weg ook weer vrij. Na een ongeluk voor afrit Nieuw-Leusen nog een half uur vertraging. En op de 58 Vlissingen-Breda voor afrit Wouse-Plantage een half uur. Door een ongeluk één rijstrook is dicht.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 in de Verenigde Staten lopen scholieren vandaag de klas uit om te protesteren tegen wapenbezit, aanleiding is de schietpartij op de school in Parkland in Florida. Vorige maand een scholieren Emma Gonzalez maakte toen daarna grote indruk met haar kritische toespraak. We certainly do not understand why it should be harder to make plans with friends on weekends than it is to buy an automatic or semi-automatic weapon. If all our government and president can do is send thoughts and prayers, then it's time for victims to be the change that we need to see. Yeah. En dus zij kreeg applaus. Zij snapt niet dat het zo makkelijk is om aan automatische wapens te komen. En aangezien de overheid niks doet aan de wapenwet... is het aan de scholieren zelf om in actie te komen. Lara Rensen. Nieuws en co. En dat doen veel scholieren dus vandaag. Wij gaan naar correspondent Arjen van der Horst. Hij is in Colorado. U heeft dat eerder al eventjes kunnen horen. Toen was hij naartoe op weg in de auto. Daar is zojuist ook een school walk begonnen. Um, kinderen lopen daar dus uit de klas. Arjen, kun je ons een idee geven van wat daar nu gebeurt? Wat zie je? Ja, die woorden van Emma Gonzalez die je zojuist hoorde... die hebben dus overal in het land uh, navolging gekregen. Ook hier bij de Cherokee Trail High School in Aurora, Colorado. Uh, we zagen net uh, de, bijna de school helemaal leeglopen. Honderden scholieren die de school zijn uitgelopen... om hier uh, ja, de slachtoffers van Parkland te herdenken. Ze verzamelen zich nu op een, uh, uh, een voetbalveld buiten het schoolgebouw. Vele scholieren dragen t-shirts met de woorden be kind hè, wees aardig en ook velen hebben spandoeken bij en vaak zie je dan de woorden en we hebben wel genoeg gehad met uh, dit soort schietpartijen nou deze protesten zie je overal nu in amerika in elke amerikaanse tijd begon om tien uur een walkout op duizenden scho scholen in het hele land ja naar schatting doen honderden honderden duizenden scholieren mee aan dit uh, protest vandaag ja en hier in uh, aurora heeft dat misschien wel een extra lading om omdat hier in 2012 even verderop in de bioscoop, bioscoop een grote schietpartij was, toen met 12 doden. En ook niet ver hier vandaan ligt de Columbine High School... waar in 1999 uh, ook een uh, schietpartij was uh, op die school, ook toen met uh, 12 doden. Maakte destijds bijzonder veel indruk op Amerika. Nou, ik sta hier bij de twee leiders van dit uh, protest van vandaag, Emily en Romshaw... Um, guys why did you organize this protest what's your main reason Well, our main reason is we just wanted our voice to be heard about gun control. Um, our hope is to uh, potentially get the word out to Congress and legislation so we can actually get some action um, taken. Because condolences are not enough for um, all of these victims who have passed away. Uh, we need action. We need something to be done. Ja, condolences en steunbetuigingen zijn niet genoeg. Wij willen actie. Wij willen dat er meer gedaan wordt om het vuurwapengeweld in dit land uh, te beteugelen. What type of wat voor maatregelen denken jullie dan aan? Wat moet de regering op nationaal en op staatniveau doen om dit geweld tegen te gaan? Wat what actions would you like to see? Well, first we want our senators to recognize that we want legislation passed that that deals with gun control meaning that we want assault rifles to be banned from the United States and no kids should be able to have access to assault rifles in addition we want to make sure that background checks and mental health and bump stocks are all are all like um added into the bill so these are just some specific things but the main thing is that we want them to at least express their actions and their thoughts to us so we know that we're on the same page Ja op de eerste plaats willen ze natuurlijk dat ze luisteren naar de wensen en eisen van de scholieren. Nou, wat willen ze dan? Nou, bijvoorbeeld een verbod op wat ze hier aanvalswapens noemen, assault rifles. Hè. De dader in Parkland had ook zo'n wapen, een zogeheten AR-15 geweer, een semi-automatisch geweer. Zowel dat, dat dat verboden wordt voor burgers, maar ook dat er andere maatregelen worden genomen... zoals het verbod op bump stocks of de verhoging van de minimumleeftijd. Denk je dat dit ook gaat gebeuren? Zeker als je luistert naar de woorden van de president Trump. If you listen to President Trump, He seems to do want to do different things like arming school teachers. Hij wil leraren bijvoorbeeld bewapenen. Is dat een goed idee? What do you think about his idea to arm school teachers? Um I appreciate the thought because it at least is some form of action uh relating to the cause, but I do believe that we should stop gun violence at the source and rather than trying to combat that with more guns, we should try and um limit the amount of guns that we actually hand out and make sure that they're in safe hands. Yeah, Misschien een van de maatregelen die een effect kunnen hebben. Maar er moet veel meer gebeuren. Er moeten veel strengere controles komen op vuurwapenbezit. Er is veel meer nodig om dit, ja, deze ziekte, zoals we het noemen, te bescheiden. Maar het is ook heel makkelijk om cynisch te zijn. We hebben heel veel grote schietpartijen gezien in Amerika. Steeds horen dan de roep voor strengere wapenwetgeving. En er gebeurt uiteindelijk niets. It's very easy to, easy to be cynical as well. We've seen many mass shootings in recent years every time there's a call for strong uh, stricter gun control and nothing happened mm -hmm. why would it change now because we're not going to stop fighting until they give us change we're the grassroots level organization and the, the the worst thing that you can do is stop hoping and stop protesting and stop spreading your voice so it's we're going to get changed because as a youth we have power we are the future and we're not going to stop until they give us that change ja, deze scholieren die gaan niet stoppen met hun protest. Er gaat echt wat veranderen, dat is hun overtuiging. Er is wel degelijk wat veranderd de afgelopen uh, weken... sinds uh, de schietpartij in Parkland. Verschillende staten hebben al maatregelen genomen. Ook veel bedrijven hebben besloten... om niet meer aanvalswapens te verkomen, verkopen. Dus er gebeurt wel degelijk wat. En deze generatie zegt, wij gaan door... totdat er echte verandering gaat komen. Wat misschien ook uh, belangrijk is kan ik me voorstellen voor ze, is steun. Is die er voor deze scholieren? Maakt het bijvoorbeeld indruk in de politiek? Ja, dat is de grote vraag. Hè. Op federaal niveau zag je natuurlijk vanuit de democratische partij... ...andermaal de roep om strengere wapenwetgeving. Uh, bij de Republikeinen leek het alsof daar ook iets aan het veranderen was. President Trump, zeker in die eerste week na de schietpartij in Parkland... Ja, ...stelde een, he een hele waaier aan voorstellen voor. En er zaten ook heel veel voorstellen bij die je van links hoort, hè? de strengere vuurwapenwetgeving. Maar ja, de laatste week heeft hij weer een draai gemaakt... en nu lijkt hij veel meer standpunten aan te nemen... zoals de wapenlobby, de NRA, dat graag ziet. Dus ja, er is heel veel twijfel of uh, op federaal niveau... in ieder geval de echte uh, de, de nieuwe maatregelen worden genomen. Dat is een heel taai proces zoals we de afgelopen twintig jaar keer op keer hebben gezien. Ja, nou, de scholieren en studenten gaan er in ieder geval door, zo laten ze Arjen weten. Dankjewel, Arjen, vanuit de school daar, Columbine. Nog even naar de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De spits is drukker dan gebruikelijk op woensdag. Dat komt vooral door ongelukken. De meeste vertraging op dit moment op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen Afrit Forst en Lochem ruim een uur. Alleen de vluchtstrook is daar nog open. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Burgerveen... een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn drie rijstroken dicht. De Filipijnen stappen uit het internationaal strafhof. Dat internationaal strafhof is namelijk een onderzoek begonnen... naar de Filipijnse War on Drugs. Daar hebben ze het vaak over gehad in Nieuws en Co. Wat daar allemaal gebeurt. De oorlog heeft het afgelopen jaar geleid tot meer dan 13.000 doden. Thijs Bouknecht is gespecialiseerd in internationaal strafrecht... en is onderzoeker bij het NIOD. Meneer Bouknecht, goedemiddag. Goedemiddag. We willen het met u hebben over deze stap van de Filipijnen. Want wat zit er aan te komen voor ze? Wat onderzoekt het internationaal strafhof op dit moment? Of wat, wat zijn ze van plan? Nou, het strafhof is. Uh vanaf februari begonnen met een vooronderzoek. En, je zal, en dat gaat over die war on drugs. En er zijn inderdaad duizenden slachtoffers gevallen. En het gaat voornamelijk over drugsgebruikers en drugsdealers. En wat het strafhof nu denkt... is dat daar toch een systematiek achter zit. Het is ook wijdverspreid. Dus het zou mogelijk kunnen zijn... dat dit misdrijven tegen de menselijkheid zijn. En dat is natuurlijk een misdrijf waarover het strafhof kan oordelen... en wat ze kan vervolgen. En dit is nog een vooronderzoek, dus het betekent nog niet... dat er een echt onderzoek is begonnen tegen Duterte... of tegen andere mogelijke uh, daders uh, die achter dit geweld zitten... zoals de politie, doodseksskaders of huurmoordenaars. Mm -hmm. Dus een officieel onderzoek is er nog niet... maar Duterte probeert er toch al een beetje voor te zijn... door nu alvast te zeggen van... nou, ik ben wel lid van het strafhof, maar ik doe er niet meer aan mee... Ja, want, want, want eventjes voor, voor ons begrip, waarom uh, is dat dan uh, in, in vanuit zijn positie handig om uit, die, uh, om uit het strafhof te stappen? Nou, het zou uh, eigenlijk voornamelijk om praktische redenen handig kunnen zijn. Want hij is nu nog lid van het strafhof. Maar als hij het opzegt, zegt hij daar eigenlijk ook zijn medewerking uh, mee op. Ja. Dus dat kan betekenen dat als dat onderzoek er komt... dat hij tegen het strafhof kan zeggen van ja, maar jullie komen het land niet in. Jullie mogen geen slachtoffers horen, jullie mogen geen daders horen. Dus dan wil hij eigenlijk niet meer met dat onderzoek meewerken. En dat kan ertoe leiden dat het strafhof eigenlijk niet in staat is om echt voldoende... en bruikbaar bewijsmateriaal te verzamelen... dat gebruikt kan worden in een mogelijke rechtszaak. Dus daarmee probeert hij dat te frustreren. En wat hangt Duterte boven het hoofd als het tot een formeel onderzoek komt? Mogelijk ook natuurlijk naar zijn rol? Ja. Nou, het gaat om misdrijven tegen de menselijkheid. Dus dat is wel een van de meest ernstige misdrijven. Uh, hij heeft natuurlijk zelf geen bloed aan zijn hand. Maar hij staat wel aan het hoofd van het land. En is daardoor eigenlijk verantwoordelijk voor de daden van de mensen die onder hem staan. Dus dat gaat over de politie, over het leger. En hij weet van die misdrijven. En hij heeft er ook eigenlijk niks tegen gedaan. Hè? En dus eigenlijk is hij toch wel een van de grootste voorstanders om uh, deze mensen aan te pakken. Dus er is wel een uh, voldoende reden, denk ik, om hem uh, te vervolgen uh, op die zin... De vraag is natuurlijk of hij ooit wordt gearresteerd als er tot een aanklacht komt. En dat is nog wel het lastigste voor het strafhof, want die hebben geen uh, politiemacht om iemand te arresteren. Denk aan Omar al-Bashir van uh, Sudan, die is al sinds 2008 een voortvluchtige van het strafhof. Dus het is heel lastig om die mensen dan ook nog daadwerkelijk naar Den Haag te krijgen. En is, is Bashir ook zo, zo iemand die uit uh, het strafhof is gestapt? Zijn daar voorbeelden van uit het verleden? Nou, Sudan is eigenlijk nooit lid geweest van het hof. Daar heeft de, de Verenigde Natie uiteindelijk uh, een, uh, uh, dat, dat, dat onderzoek aan het strafhof gegeven. Maar we hebben vorig jaar gezien dat Burundi bijvoorbeeld uit het strafhof heeft gestapt. Daar was politiek geweld en de president dacht daar ook eigenlijk het strafhof voor te zijn... en uh, zijn medewerking op te zeggen en is ook daadwerkelijk uh, daaruit gestapt. Het is wel zo dat als Duterte inderdaad vandaag... Uh, aan de VN laat weten, want dat uh, is de procedure... dat hij uit het strafhof stapt, dat het nog wel een jaar duurt... voordat dat pas effect, uh, effectief is. Mm, dus dat okay. betekent dat er nog steeds een jaar is... waar, waar uh, het strafhof nog steeds naar mag kijken en wat ze kunnen onderzoeken. Nou, dan moeten ze haast maken. Thijs Bouwknecht, gespecialiseerd in internationaal strafrecht... en onderzoeken bij het NIOD. Dank u wel, hoor. Straks gaan we het weer hebben over uh, ja, die verrukkelijke prestigeprojecten... bij gemeentes waar wethouders en burgemeesters hun stempel willen drukken. Of een geur willen afgeven. Wat dan ook. We gaan straks op reis van Rotterdam naar Hoek van Holland. My is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 My Disease. En het is wel grappig hoe dat werkt met liedjes. Want dit werd pas echt bekend toen het in de openingscène van de televisieserie Grace Anatomy te horen was. Het is negen minuten voor half zes. Deze week hebben we het over lokale prestigeprojecten. Want er zijn nogal wat wethouders en burgemeesters... die iets bijzonders willen nalaten. Een gebouw of een groot kunstwerk. En dat mag dan wat kosten natuurlijk. De vraag is wat de gemeenschap eraan heeft... en of het niet zonder geld is. Vandaag gaan we met Mark-Robin Visser... op reis van Rotterdam naar Hoek van Holland. Mark-Robin, hoe pakken we dat aan? Nou, vroeger kon je natuurlijk gewoon met de trein van Rotterdam naar Hoek van Holland, als je dat wilde. Nou, die trein die rijdt niet meer, daar zou een metroverbinding voor in de plaats komen. En toen werd ook die prachtige naam de Hoekse Lijn bedacht. Nou, ik ben nu voor het stadhuis in Rotterdam bij de halte, die ook stadhuis heet. Nou is het dus denk ik toch de bedoeling, Barbara Katman van de PvdA, dat je vanaf hier naar de Hoek van Holland kan, met die Hoekse lijn, of niet? Ja, dat is de droom van Rotterdam, hè? een lijn van ja. strand tot strand. Dus hij gaat van Nesselandenstrand naar Hoek van Hollandstrand... en je stapt in eigenlijk uh, van de voetjes in het zand... Uh, en je stapt weer uit uh, met de voetjes in het zand. Hij zou al af moeten zijn, die metrolijn. Hij zou 373 miljoen euro gaan kosten...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 De wethouder is inmiddels over uh, dit tracé gestruikeld. Er is een andere wethouder. Ondertussen rijden er op die lijn bussen. Want ja, de mensen moeten toch vervoerd worden. Er wordt veel over geklaagd. Vooral in de spits overvol. Nou, uh, er zijn gelukkig maatregelen genomen die nu echt... ze zeggen nu echt is de lijn aan het einde van het jaar klaar. Kan je nou zeggen dat dit een uit de hand gelopen prestigeproject is? Uh, het was wel een, uh, een prestigeproject als je kijkt naar de duur. Een ombouw van een lijn in vijf maanden. Dan weet je... Als wethouder dat je een hele grote uitdaging hebt. En dan moet je de boel extra goed uh, onder controle houden. En risico's goed inschatten. En dat is niet gebeurd. Nou heeft de Rotterdamse gemeenteraad een toch wel opmerkelijke stap gedaan... voor de ondernemers in ieder geval. Die zeggen dat ze schade hebben geleden... door het uitstel van die totstandkoming van die lijn. Nou, eigenlijk moet ik zeggen dat die ondernemers... eerst al een uniek gebaar richting Rotterdam hadden gedaan. Want uh, die ondernemers die zagen zelf ook wel in... van hé, hey, als er nou een metrolijn komt... die gewoon echt van de stad naar het strand gaat... dus dat de hoek van Holland eigenlijk ook echt Rotterdam Beach wordt... Uh, daar is voor ons is daar ook uh, veel winst te behalen, letterlijk. Dus die die ondernemers hebben gezegd, wij gaan daarin investeren. Wij willen best meebetalen uh, aan die lijn. En ook met een fors bedrag van uh, 1,5 miljoen. En eigenlijk is uh, niemand bij de gemeente daar ooit meer bij hun op teruggekomen. Terwijl ze heel graag wilden meedenken, meedoen en dus meebetalen. Vervolgens uh, zitten zij nu met de gebakken peren. Want er is hun een vierseizoenen badplaats beloofd die goed toegankelijk was. En ze zitten nu eigenlijk met een badplaats uh, die helemaal niet toegankelijk is. Dat kost geld en dat is uh, inkomstenderving. En daar moeten ze gewoon uh, in uh, ondersteund worden. Mevrouw Katman, ik stap hier op het OV en ik ga die kant op naar de ondernemers uh, toe. Hoe moet ik nu uh, dan reizen vanaf hier? Ik denk dat het snelst is. We staan nu bij Stadhuis. Dan ga je hier uh, onder de grond, neem je één hat naar Centraal Station pak je naar de bus. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank. Ja, heel veel succes, want het kan dus even tegenzitten in de spits. Ja, en uiteindelijk kom je dan uh, met de bus in Hoek van Holland uit aan het strand... Uh, de Zeekant heet het hier. Dat is de enige strandopgang uh, in, uh, in Hoek van Holland. En hier tref ik Jacco Roest. En hij spreekt namens de ondernemers hier. Hoeveel zijn dat er? Dat zijn de strandtenthouders. Uh, ja, dat klopt. Nou, wij zijn met 24 strandondernemers uh, op Hoek van Holland. Nou, mevrouw Katman uh, van de PvdA in Rotterdam, die zei het net. Uh, er is schade. Dat kunt u denk ik wel bevestigen? Ja, nee, dat klopt. Dat, uh, dat uh, is toch een stukje inkomstenderving uh, met het wegvallen van de, van de trein. Uh, er rijden nu bussen, zoals u net uh, in de introductie heeft uh, verteld. Uh, maar je ziet toch dat het voor de mensen gewoon uh, ja, een grotere drempel is om uh, daarmee naar het strand uh, te reizen. Ja. Wij merkten bijvoorbeeld bij de jaarlijkse strandopening van Hoek van Holland, uh, met toch zo'n 100.000 uh, bezoekers, dat de bezoekers gehalveerd waren die met openbaar vervoer kwamen. Wanneer was dat, de strandopening? Uh, het was uh, met hemelvaartsdag. Uh. En u denkt dat dat komt omdat die metro nog niet rijdt? Ja, het is voor de mensen toch gewoon een, een, een, een grotere drempel om, uh, om, om met een bus. Uh, je doet er langer over, maar het is natuurlijk ook al als je gewoon gaat kijken, uh, als je je kaartje gaat kopen en je ziet er is een omleiding, je moet overstappen. Ja, dat is voor mensen dan toch gewoon een reden blijkbaar om te zeggen van nou weet je wat, uh, we gaan naar Scheveningen of naar, uh, naar een andere badplaat. Hoe kijken de ondernemers nou hier naar die hele ontwikkeling van die Hoekse lijn? Nou ja, wij zijn er natuurlijk enthousiast over. En dat zijn we eigenlijk al jaren. De plannen liggen er al van half 2005, 2006 om hier een metroverbinding naartoe te leggen. Hier moet je komen, hè? Op dit pleintje hier, waar nu nog een bouwwerkje staat. Ja, ja dat is echt uniek in Nederland. Ik denk dat er geen, nou, er is geen andere badplaats die zo'n goede verbinding heeft met hun achterland. Dus ja, dat, ik denk dat het, dat het recht doet aan de ambities van Rotterdam. Ik vind het wel grappig dat u al in de tegenwoordige tijd spreekt. <laughs> ja, ja. Nee, ik dat zie niet. hem niet. Nee, nee, nee, dat klopt. Maar we hebben de tekeningen al gezien. U houdt de moeder in? Ik hou de moeder zeker in. Maar wat denkt u, wanneer kan ik met de metro hier tot aan het strand komen? Ik verwacht dat dat uh, tweede kwartaal 2020 wordt. Tweede kwartaal 2020. Nou, Wij schrijven mee. Toekomstmuziek dus nog. Maar de metro naar het strand in Hoek van Holland eh, staat al op papier. Het gaat nog wel even duren. Morgen dan gaan we naar een ander prestigeproject project kijken in Groningen dit keer. En straks bij ons het gonst van de geruchten. Unilever zou het hoofdkwartier nog deels in Londen gevestigd... volledig willen verplaatsen naar Rotterdam. Dat hebben we eerder gehoord, zo'n drie weken geleden. meldde de Financial Times dat al. Straks uh, maar eens eventjes deze geruchten aflopen. En ons belangrijkste verhaal om zes uur volgende week. Dan mag u stemmen. Natuurlijk voor de gemeenteraadsverkiezing. Maar ook over de WIF, de wat? De WIF, de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst. Uh, nog maar bar weinig mensen weten wat daar nou in staat. We gaan u straks helpen.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 Het is half zes, tijd voor Jan van der Putten uit het NOS Journaal. De Limburgse gouverneur Bovens vindt dat de samenleving... achter de burgemeesters moet gaan staan. Dat zegt hij na aanleiding van de bedreiging van burgemeester... Hoeben van Voerendaal, die een pistool op zich gericht kreeg. Duizenden scholieren zijn in de Verenigde Staten de klas uitgelopen... om te protesteren tegen wapenbezit. Zij eisen strengere regels voor eh, wapenbezit. Op veel scholen werden de namen van de 17 slachtoffers uit Florida voorgelezen. Veel kiezers weten weinig van de WIF, de Inlichtingenwet, waarover volgende week een referendum is. 40% weet niet dat die nieuwe wet regelt dat inlichtingendiensten op grotere schaal dan nu mogen aftappen, meldt INO Research. En de dieren in de Oostvaardersplassen worden tot 21 april bijgevoerd. De provincie Flevoland heeft dat besloten in overleg met Staatsbosbeheer. Over dat al dan niet bijvoeren was de laatste tijd veel discussie. Ja, en het zou ook wel weer een beetje kouder kunnen worden... de komende dagen, Peter Kuipers-Munnik, hè? Absoluut. Ten, ten het van vandaag gaat het heel anders worden. Hè? Ja, zeker. En, uh, nou, vandaag was het natuurlijk zonnig en uh, echt wat lentachtig En dat weer dat is morgen eigenlijk alleen voor het noorden van het land weggelegd. Dan wordt het daar opnieuw zo'n 10 of 11 graden met bijna de hele dag zon. In het zuiden van het land, daar beginnen we morgenochtend al met bewolking. En aan het einde van de ochtend dan gaat het daar ook regenen. En die regen die schuift heel langzaam verder op naar het noorden. Dus hoe noordelijker je woont hoe langer het droog is, zo simpel is het eigenlijk. En daarna gaat inderdaad die temperatuur omlaag... naar winterse waarden, zou je kunnen zeggen. Want vrijdag wordt het nog een graad of vijf. Dan hebben we inmiddels al te maken met de vrij stevige oostenwind. Nou, die oostenwind die gaat bij ons vrijdag wat regen opleveren... en later op de dag in de avond, vooral in het noorden van het land... ook wat natte sneeuw. Hier en daar blijft misschien in de nacht van vrijdag op zaterdag... de sneeuw ook wel liggen. Dat is moeilijk om dat nu te zeggen. Uh, en dan zitten we ineens in een heel ander seizoen. <lacht> Zo van de ene op de andere mm. dag. Want uh, zaterdag dan begint de dag met de temperaturen van zo'n 4, 5 graden onder nul. En overdag wordt het dan met behoorlijk wat zon... nog wel zo'n 1 of 2 graden boven nul. Maar er staat een hele verneinige oostenwind. Eigenlijk net als twee weken geleden. Ik het zeggen, krijgen we dat weer? Ja, het is eigenlijk precies dat weer. Uh, die Siberische weer. bier ha, die kunnen ha, we ja. weer van stal halen, zo, zo gezegd. En ook zondag dan uh, begint de dag weer met temperaturen van min 6. In het binnenland misschien wel min 7. En dan zorgt die hele felle zon uiteindelijk wel voor temperaturen Weer rond het vriespunt. Maar de gevoelstemperatuur die ligt door die stevige oostenwind. Uh, met uitschieters, wind, uh, windsnelheden tot 75 km per uur, nota uh, Echt een heel stuk lager. Dus het is uh, echt een enorme omschakeling. Hm. Het wordt bar koud. Nou, en, en, en dan is het al na het weekend afgelopen, hoop ik. Of? Ja, dat is uh, van vrij korte duur inderdaad. Okay. Dus het, het wordt niet zo dat we met Pasen kunnen gaan schaatsen. Uh, de temperatuur oh, die, die gaat vanaf hij. maandag weer oplopen. Uh, maandagochtend is het nog echt koud. Uh, maar vanaf maandagmiddag uh, stroomt er weer zachtere lucht ons land binnen. En dan komen we weer uit op een weertype met temperaturen overdag zo van zo'n 8 tot 12 graden. Dank u, Peter Kuipers munneke Edwin Gerrits, die weet waar het vast staat op de weg. Ja, op uh, veel plaatsen, voor een woensdag althans. En er zijn ook veel ongelukken gebeurd, maar op veel plaatsen zijn de rijstroken nu weer vrij. Zoals op A 1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen Afrit Voorst en Afrit Lochem is de vertraging nog drie kwartier. De weg is dus weer vrij. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en knopend veen nog drie kwartier vertraging. De A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Uithof en Afrit en Dolder 20 minuten. A59 Os richting Zonswil voor Knopend-Hooipolder 20 minuten. Daar is de linkerijst ook nog dicht.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 Zes minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Code. De gemeenteraadsverkiezingen. D66 deed het vier jaar geleden heel goed. Veel grote steden wonnen ze flink. In Amsterdam bijvoorbeeld en in Utrecht. Maar ja, als je veel hebt gewonnen, dan kun je ook veel verliezen. En dat weten ze in Tilburg. Daar is D66 met negen van de 45 zetels verreweg de grootste. En er staat daar dus veel op het spel. Verslaggever Lars Geert ging mee op campagne. Hi. Gaat de stemmen volgende week? Ja, op D66. Ah, te gek. Binnenkort verkiezingen. Uit voor Dankjewel. Berend de Vries, wethouder, maar ook lijsttrekker van D66 in Tilburg. Is het spannender dan de vorige keer? Het uh, is zeker spannend. We zijn nu de grootste partij in Tilburg. We hebben nu negen zetels. We hebben de afgelopen jaren heel veel voor de stad bereikt. De stad is enorm in ontwikkeling. De hijskranen al om. Uh, en uh, ja, dus die koers willen we graag vasthouden. En dat uh, staat nu echt op het spel. Toch ligt de partij landelijk gezien e uh, enigszins tot zeer onder vuur. Hè. We hebben net de hele discussie gehad over uh, het afschaffen van het raadgevend referendum. Word je daar wel op aangekeken in de campagne? Ja, het zijn thema's die spelen. Uh, het werkt overigens dan wel twee kanten op. Een deel van onze kiezers uh, heeft overigens ook niet zoveel met dat referendum. Um, uh, het zijn altijd dingen die op de achtergrond spelen. Ik vind het ook niet vreemd dat mensen ons daarop aanspreken. Ik ben er ook aanspreekbaar op ik wil ook uitleg geven over de stappen die we gezet hebben. Maar ik merk gelukkig in deze campagne... dat uh, en positieve dingen uit Den Haag uh, ook een rol spelen... in de afwegingen die mensen maken. Maar vooral de lokale kwesties. Maar vragen zijn er niet naar? Van, goh, uh, hoe zit dat met Pechtold? En hoe zit dat met dat appartement in Scheveningen? Hoe zit dat met mevrouw Longren? Wat is die nou precies aan het doen met het referendum... en de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten? Krijg je daar vragen over? Nou, het laatste onderwerp, uh, amper, uh, speelt uh, hier uh, niet. Uh, misschien zijn we een uitzondering... Uh, maar er wordt natuurlijk af en toe wel eens verwezen naar dit soort thema's. Maar zoals ik net zei, het gaat toch heel vaak over lokale thema's, lokale onderwerpen. Daar willen mensen een antwoord op. Klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen D66, als je Folder van D66 in je hand. Ja. Is dat een partij waarop je zou overwegen te stemmen? Ja, dat weet ik niet. Dat zat ik wel aan te denken om daar te stemmen, Ja? Ja. ja d is veel in het nieuws geweest hè, de laatste tijd. Het ja. afschaffen van het raafgevend referendum. Ja. Maar dat is niet een punt waarop u ja, ze zo af zou rekenen. Daar val ik wel een klein beetje overeen. Dus mijn volledige stem hebben zij nog niet in ieder geval. Nee, daar zeker niet. Nee, ja. terwijl, terwijl ik zoiets had van: hey, D66 staat er juist voor. Hè, die pleit er ook voor. We, we gaan de volksstem. stem. Stel dat er een referendum zou komen. En ze mogen inderdaad hun stem uitbrengen. Ja. En, en dat wordt naar mijn mening dan heel erg snel weg gaan, of daar? Uh... Peter van Golf, fractievoorzitter van D66 hier in Tilburg. Toch weer een vraag over het raadgevend referendum, hè? Ja, dat klopt. En uh, die krijg je, en dat is ook terecht. Uh, maar je ziet ook dat mensen snappen, het voorbeeld nu van uh, dat tegenover het referendum waar je coalitieafspraken over maakt, ook staat de investering in onderwijs, de investering in duurzaamheid. En je ziet dat dat ook wel gewaardeerd wordt en dat mensen dat ook snappen. En dan mogen ze natuurlijk die vraag stellen van ja, maar waarom uh, dan uh, daarop een concessie gedaan? Uh, maar belangrijk dat mensen zien wat daar tegenover staat en dat je verantwoordelijkheid neemt. Zoals in Tilburg, dat zien mensen ook. die stad ontwikkelt zich. D60 heeft daaraan bijgedragen. Dat kan alleen door compromissen sluiten. Succes, denk ernaar, en ik ben in ieder geval blij als je gaat stemmen. En jij ook? Ja, heel succes met campagne voor Alsjeblieft. D66 in Tilburg op campagne. Ik praat door over de positie van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen... van volgende week, Dat doe ik met onze Haagse verslaggever Wilco Boom. Ja, uh, Wilco, we stelden het vast. Het zijn spannende dagen uh, voor D66, het zijn spannende verkiezingen. Kan je voor mij eens uh, neerzetten wat, wat daar de oorzaken van zijn? Nou, D66 is al twaalf jaar gewend aan het winnen van verkiezingen, Lara. Of het nou ging om verkiezingen voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer... Provinciale Staten of het Europese parlement. Steeds werd er gewonnen en nu hangt het toch een beetje in de lucht... dat de partij wel eens tegen een verlies kan aanlopen. Dat wil niet zeggen dat ze nergens meer de grootste zullen zijn... maar toch dreigen er hier en daar verliezen. Dat, dat blijkt zowel uit landelijke peilingen als uit peilingen... Voor de, voor de vier grote steden, bij uitstekte plaatsen... waar D66 het heel goed doet. He, daar staat de partij nu toch op verlies. Geen heel groot verlies overigens... Maar het maakt de democraten natuurlijk wel erg zenuwachtig. Mm. Hoe verklaar je dan dat er aan die lange zegenreeks misschien wel een einde komt? Ja, dat heeft veel te maken met dat succes van vier jaar geleden. De partij werd toen in veel gemeenten de grootste partij... met Amsterdam als kers op de taart. Daar wisten ze de PvdA na 60 jaar als grootste van de troon te stoten. Na het gevolg van... het het resultaat van vier jaar geleden was dat D66... in veel gemeenten ging meebesturen, wethouders ging leveren. Ja, en dan moet je vuile handen maken. In sommige gemeenten is dat goed uitgepakt, zoals Utrecht. Maar ook in Tilburg, waar we net de reportage van hoorden... van collega Lars Geerts. Daar hebben ze veel van hun doelen weten te bereiken. Maar dat is zeker niet al overal zo. Nee, wat heb je daar voorbeelden van? Nou, in een middelgrote stad als Doetinchem bijvoorbeeld... daar scheidde de fractie zich opeens van de partij af... en had de D66-wethouder dus op ge op op opeens geen geestverwante fractie meer. Die is toen in armoede maar afgetreden. En juist in Amsterdam, waar de partij het heel anders wilde gaan doen... dan de Partij van de Arbeid, krijgt D66 het verwijt... zowel van de oppositie als van de coalitiepartners... dat die partij daar in vier jaar tijd eigenlijk net zo arrogant was geworden... als de Partij van de Arbeid in de afgelopen 60 jaar. D66 zou bijvoorbeeld doof zijn geweest voor toenemende klachten over het groeiende aantal toeristen. Eh, samengevat, meebesturen, dat gaat over, niet overal van een leien dakje. Nee. Uh, ja, dan moet ik natuurlijk ook aan de landelijke politiek denken. D66 bestuurt nu ook mee. In hoeverre spelen verwikkelingen in de landelijke politiek nog een rol? Nou, die helpen niet. Hè. In het verkiezingsprogramma van vorig jaar... voor de Tweede Kamerverkiezingen stond bijvoorbeeld nog... dat D66 letterlijk niet vooraan wilde staan... om te pleiten voor het afdanken van uh, het raadgevend referendum. Maar ja, intussen is uh, de eigen vicepremier... Uh, Olongren daar nu hard mee bezig. Ja, Dat leidt onvermijdelijk tot kritiek op, op de geloofwaardigheid. Ook al vinden veel D66-kiezers het niet zo'n probleem. Hetzelfde geldt voor de nieuwe inlichtingenwet... in de oppositie tegen, nu voor. En dan hebben we het nog niet gehad over de, de rel rond het cadeau uh, gekregen... appartement van uh, partijleider Pechtold. Ieder voor zich misschien geen grote schadelijke punten... maar bij elkaar is het natuurlijk niet lekker... voor de, voor de beeldvorming van de partij. Nee. Nee. Hebben de harde aanvallen van Pechtold en Ollongren... met betrekking uh, tot Thierry Baudet daar nog iets mee te maken? Want dat is niet bij iedereen goed gevallen. Nee, uh, ja, ongetwijfeld staan ze achter hun kritiek op Baudet. Uh, maar het is wel moeilijk om die aanval helemaal los te zien... van de komende verkiezingen. Want het is niet alleen uh, landelijk en in Amsterdam... dat ze de confrontatie met Baudet zoeken bijvoorbeeld... Uh, maar je ziet het ook in Tilburg... waar ze de confrontatie zoeken met de partij van Hans Smolders... die enige landelijke bekendheid geniet als de voormalige chauffeur van Pim Fortuyn. Nou, in, in Den Haag speelt ook iets vergelijkbaars. Daar zoeken ze heel nadrukkelijk de confrontatie... met de lokale partij van oud Pvv, Richard de Mos. En dat geeft wel aan dat ze een beetje last hebben... van klotsende oksels bij D66 in de aanloop naar 21 maart. Beetje zweten geblazen dus voor de partij. Dank je wel, Wilco Bam weer verkeersinformatie opnieuw, Edwin Geggetsen. Ja, op de meeste plaatsen zijn de wegen weer vrij na een aantal ongelukken. De meeste vertraging nog op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... voor 20 minuten. En mensen die omrijden staan op de N344 Apeldoorn richting Holten... tussen Deventerstraat en Deventer. 5 kilometer met een uur vertraging. Het is kwart voor zes. Het hoofdkantoor van Unilever komt naar Rotterdam. Morgenochtend. Zal het besluit officieel bekendgemaakt worden? Tenminste, dat meldt de Britse nieuwszender Sky News. Um, nu heeft Unilever twee hoofdkantoren. één in Rotterdam en één in Londen. Maar Unilever wil op de kosten letten. Dus kondigt het aan een keuze te gaan maken. En u weet misschien nog drie weken geleden... toen um, hadden we het er eventjes over... omdat de Financial Times al uh, wat geruchten had gehoord. Verslaggever Marleen de Rooij. Uh, dit is ook in Den Haag een belangrijk punt, hè? Zeker weten is dat zo. Ja, je moet maar even realiseren. Hè? Ik noem even een paar voorbeelden. Mac. Persil, Dolph, Axe, Knor. Het zijn allemaal merken die je overal ter wereld ziet. Niet alleen in Nederland, overal ter wereld. Die je ook de hele tijd mee in aanraking, in, in aanraking komt. En die merken die vallen allemaal onder de vlag... van dat Brits-Nederlandse bedrijf Unilever. En het is echt een van werelds grootste bedrijven. Zo'n hoofdkantoor brengt natuurlijk banen met zich mee. En daarom wil Nederland dat hebben, graag. Maar het gaat om meer. Het gaat ook om uh, prestige, belastinginkomsten en politiek gewin. Want zowel Groot-Brittannië als Nederland trekken aan Unilever. Want wie dit megabedrijf binnenhengelt... Ja, is toch wel een beetje het meest aantrekkelijke land... voor zo'n groot bedrijf. Mm. En die wedstrijd willen zowel Theresa May in de UK... als premier Rutte wel winnen. En kunnen we nu langzaamaan toch gaan concluderen... dat Rutte de strijd uh, gewonnen heeft? Ja, daar lijkt het nu wel echt op, inderdaad. Uh, het is het zoveelste medium dit dit, uh, in uh, Groot-Brittannië... die dit nu stellig zegt... En uh, Unilever heeft dit bedrijf, uh, heeft het besluit nog niet officieel bevestigd. Rutte wil er ook nog niet officieel op ingaan. Toch heb ik hem tijdens het flyeren op de markt hier iets verderop in Loosduinen er even naar gevraagd. Uh, we weten dat het bedrijf kijkt waar gaan we ons vestigen. Uh, we hopen natuurlijk heel erg dat het uh, Rotterdam wordt. Uh, maar er is nog geen formeel besluit over genomen. Dus uh, ik moet mij. Afremmen om daar iets over te vinden nu. Zou het ook zo goed nieuws zijn voor Nederland? Nee, kijk, Nederland is een veel kleinere economie dan de Britse. Maar we hebben hier heel veel hoofdkantoor. Dat betekent heel veel werkgelegenheid. Niet alleen op die hoofdkantoren, maar ook bij allerlei bedrijven daaromheen. Ook midden- en kleinbedrijf. Dus dat leidt tot heel veel banen. Bovendien de besluiten worden op die hoofdkantoren genomen... waar ze hun geld gaan investeren. Dus in het algemeen vind ik het van grote waarde voor Nederland... dat wij grote hoofdkantoren hebben. Unilever is het op twee tweede grootste bedrijf van Groot-Brittannië. Het tweede ene grootste bedrijf van Nederland. Uh, maar er zijn natuurlijk veel meer bedrijven waarvan wij graag willen dat ze hun hoofdkantoor in Nederland vestigen. Maar over hun leven zelf kan ik niks zeggen nog. U weet van niks nog. Ik kan er niks over zeggen. Wacht het rustig af. Ja, dat is lekker een stukje hm. staalpolitiek, hè? U weet van niks. Nou, dat wacht ik rustig af. En dat horen we dus morgen. Uh, ingehouden enthousiasme proefde ik toch wel een beetje. Uh, maar, Lara, ik kan je vertellen, de bekende glimlach van Rutte... die was wel weer zeker aanwezig vandaag op de markt. Ja, want de Britten is het voor Rutte, kan ik mij voorstellen... ook een belangrijk punt in de Tweede Kamer. Want hij heeft wel wat te verdedigen nog, volgens mij. Zeker, en dat komt allemaal... Uh, rondom die discussie over de dividendbelasting. Want Rutte zal zich door deze aankondiging gesteund voelen... in zijn besluit om die dividendbelasting af te schaffen. Daar is ontzettend veel kritiek over geweest, die maatregel. Hebben wij het ook al vaker over gehad ja. op deze zender. Komt omdat er eigenlijk niet zoveel studies... of zeg maar wel geen studies of doorrekeningen zijn... over hoeveel dat besluit nou precies oplevert. Uh, of het überhaupt wel iets oplevert om die dividendbelasting af te schaffen. Terwijl het wel 1,4 miljard euro per jaar kost. Dus waren er heel veel vragen, vooral van oppositiepartijen... over de onderbouwing van dit besluit. Want waarom zou je dit eigenlijk doen als je niet weet hoeveel het oplevert? Rutte's antwoord op die vraag was de hele tijd... ja, jongens, dit haalt hoofdkantoren naar Nederland. En het houdt ze hier, dus het is gewoon nodig. Hmm. Nou, dat Unilever morgen lijkt te kiezen voor Rotterdam in plaats van Londen is het voor Rutte wel een gevalletje. Jongens, zie je wel, ik zei het toch. Maar goed, uh, of dat echt helemaal terecht is, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. want. Kan het ook door de brexit komen... dat oh ja, ja. Uh, Unilever ja. kiest voor Ja, dat kan doen. andere redenen hebben natuurlijk. Zeker, ja. zeker. Ja. En, en wat ik nog wilde vragen, alleen, want uh, hoe gaat zoiets? Dat wordt dan morgenochtend bekendgemaakt. Ik neem aan voordat de beurzen opengaan. Dus hoe, hoe laat verwacht je dit? Nou, verwachten voor de beurs inderdaad... heb je gelijk rond een uurtje of acht. En dat gebeurt dan niet in Nederland. Dat gebeurt in Londen. Oh, au. Ja, ja. en dan wordt het ook heel erg opletten. He, wat is de onderbouwing? Wat is de keuze? Want de Britten kijken ook heel, heel erg mee. Ze zijn ook kritisch op hun Theresa May van de jonge... Mee. je moet ook je best doen om de bedrijven hier te houden. Het dus ligt allemaal politiek ontzettend gevoelig. Ik ben ook erg benieuwd naar wat de topman hierover gaat zeggen morgen. Nou, anders ik wel. En dan gaat u dat horen natuurlijk... in het Radio 1-journaal bij je collega Jurgen van den Berg. Dankjewel, Marleen. 12 minuten voor zes. De oorlog in Irak en in Syrië... die morgen precies zeven jaar geleden begon... trok een spoor van vernieling door het culturele erfgoed van de twee landen. Verwoestingen zijn nu te zien op een fototentoonstelling... bij het NIOT in Amsterdam. Verslaggever Nicole Fever bekeek de foto's... en ze deed dat samen met Oehoer Ungor van het NIOT... en Noor Munawar van de Amsterdam School of Heritage... onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Foto's van de heiligdommen en oudheden, moskeeën, kerken, een amfitheater. Foto's tonen de plekken in Irak voor 2003, in Syrië voor 2011. Daarnaast de afbeeldingen van de ruïnes en hierna jaren van oorlog van over zijn. Eén foto toont de grootste moskee van Aleppo. Mensen kwamen er samen om te bidden of elkaar te ontmoeten, zegt Noor Munawar, een van de samenstellers van de tentoonstelling. Zijn middelbare school stond tegenover de moskee. high school Elke steen heeft betekenis voor de burgers van Aleppo, zegt hij. En niet alleen voor hen, want het is werelderfgoed. De hele wereld huilde toen bijvoorbeeld de tempel in Palmyra werd vernietigd. It's a strange feeling. It's, it's not easy to describe it in words, because uh, if every stone exists in Aleppo means a lot to every citizen, not only from Aleppo, from every citizen of the world, because it's a world heritage site. The world was crying when the Bashamil temple was destroyed in Palmyra, because it's a world heritage site and everybody cares about it. Voorzetnieuws is er sprake van culturele genocide. Zegt oeronger van het Niot. Als uh, strijdende partijen ervoor kiezen om erfgoed niet uit de weg te gaan. Dus om soms doelbewust in zo'n moskee of in een kerk of in een oude zoek te gaan zitten, uh, dan spreken we ook eigenlijk van vormen van culturele genocide. Dan zullen veel mensen zeggen dat is minder erg dan het, het, het, het menselijke verlies. Een goede syris, een vriend van mij zei ooit eens: waarom maken de mensen en de media in het Westen zich zo druk om een paar oude stenen... als er honderden duizenden mensenlevens aangaan. Dat heeft natuurlijk een punt. Uh, ik vind dat het belangrijk is om nou, respect te hebben voor, voor erfgoed. Veel van deze oude gebouwen dateren uit 3000 voor Christus. Dus ik denk dat dat, dat belangrijk is, maar uiteindelijk wonen daar mensen... En het zijn ook de mensen die herinneringen hebben bij het erfgoed. Of het nu de oude moskee in Aleppo is waar mensen um, elke dag uh, bidden. Of de markt van Homs waar mensen elke dag gingen winkelen. Het zijn de mensen die betekenis geven aan erfgoed. En daarom moeten we die de verhalen serieus nemen. En moeten we mensen ook vragen eigenlijk wat ze vinden eigenlijk van, van de vernietiging van het erfgoed. Om iets te kunnen zeggen over heropbouw. Dan heel je de wonden in een stad, de stenenwonden... kan dat ook bijdragen aan de heling van de, van de mensen? Ik denk uiteindelijk wel. Ik denk uiteindelijk dat de heropbouw van een samenleving als Syrië of, of Irak... dat die eigenlijk alleen door de Irakezen en de Syriërs zelf kunnen worden gedaan uiteindelijk. Uiteindelijk moeten zij samenleven in die steden die zijn kapot geschoten. Zij wonen daar en zij moeten daar uh, betekenis aan geven. Het is belangrijk de bevolking te betrekken bij het herstel van de oudheden. In Bosnië gebeurde dat bijvoorbeeld niet na de oorlog daar. Met als gevolg dat velen zich niet meer herkenden in de door vreemde herbouwde oude wijk. Previous experiences has Balkan Ze keerden nooit meer terug. here we can see the destruction of heritage by ISIS in general first of all it was destro destroying the Palmyra the Palmyra temple in Palmyra then destroying the archaeological sites in Nimrod and Hatra photos van verwoesting door IS in Palmyra Nimrod Hatra and then we can see two pictures of uh, politicizing heritage by Isis en by the Russian Orchestra which is the Roman Amphitheater. Of het nu Isis is die bijvoorbeeld een groep Syrische soldaten executeert voor een Romeins theater. Of het nu het Russische leger is dat bijvoorbeeld een, een symfonisch orkest laat optreden in diezelfde ruïnes. Dat zijn vormen van politisering en daar moet je denk ik mee uitkijken. Het is belangrijk om er met iets meer distantie naar te kijken. Archeologische plekken zijn misbruikt door verschillende strijdende partijen in het conflict voor politieke doeleinden. Het NIOT wil daar ver van blijven. De schuldvraag van de verwoesting van cultureel erfgoed staat hier niet centraal. Het bewijs van verwoesting door IS is door henzelf in propagandafilmpjes aangeleverd, maar. Alle strijdende partijen zijn schuldig. Everybody is participating in the destruction. Regardless of they were Syrian, Russian, Iranian en ISIS also as well. All of them they are participating in the destruction. So we shouldn't accuse only one person and make them the huge devil. En leggen wij te veel nadruk op de misdaden van uh, ISIS? Ik denk het wel. Ik, ik, vind, ik vind dat er natuurlijk vreselijke misdaden zijn begaan door ISIS. Dat is absoluut onmiskenbaar. Maar ISIS is niet de enige strijdende partij. Uh, er zijn vele strijdende partijen en ze hebben allemaal misdaden begaan. Noor hoopt dat de tentoonstelling bijdraagt aan het verminderen van spanningen tussen groepen mensen die in de oorlog tegenover elkaar stonden, ook mensen die naar Nederland zijn gevlucht. We can see like sort of tension among the people, either in Syria or in Iraq. Hier kunnen ze zien wat hen bindt: hun gedeelde erfgoed, gebouwd door hun voorvaderen het kan een bijdrage leveren op weg naar vrede en in het proces van verzoening. And their ancestors they came together and they built it for the first time. So we are trying to bring the people again together in the present and in the future in order to sit together and reconstruct the country. Het moeten mensen samenbrengen net als hun voorvaderen. Nu moeten de mensen weer samenkomen om het land weer op te bouwen. So this is not only about the stones. Exactly it's not about stones because the stones are a representation of our material existence in this land. ISIS will be able to destroy a temple an amphitheater but they will never be able to destroy the value of heritage in the hearts of the Syrian or Iraqi population. Het gaat niet om de stenen. Ze staan voor ons bestaan in het land. Je kunt een tempel of een amfitheater verwoesten, maar niet de waarde van het erfgoed in de harten van de mensen. Tussen Aleppo en Mosul. Tentoonstelling over de culturele vernietiging in Syrië en Irak. Je hoorde een bijdrage van Nicole Fever. Straks Nieuws in Nieuws en komen: Meteen na zessen. Veel mensen denken dat ze heel goed weten wat er in de inlichtingenwet staat. Of ze vinden er iets van. Maar als je even doorvraagt, dan blijft daar niet zoveel van over. Nou, Dat beloven we natuurlijk wat voor het referendum van volgende week. Heeft u al besloten wat u gaat, uh, wat u gaat stemmen? Misschien wel... Voor de gemeenteraadsverkiezingen of welke partij? Of is dat ook nog ingewikkeld? En in ieder geval over die inrichtingenwet, daar gaan we u straks over bijpraten. Uh, wat moet u vooral weten om een goede beslissing te maken? En uh, we hebben vanaf morgen een televisiepsychiater in Nederland. En misschien kent u hem wel, want hij is ook vriend van Nieuws Co. Glenn Helberg. U begrijpt het, ik spreek hem zo. Ga ik op zijn bankje liggen. Ik is Thijs van der Brink en vandaag ben ik voor de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem. Van GroenLinks moeten de inwoners straks betalen voor hun restafval. Wat vindt de rest van de stad er eigenlijk van. Er komen nog genoeg generaties na ons en die moeten ook allemaal van onze aarde kunnen genieten. Dus uh, daar doe ik mijn best voor. En is er straks nog wel woonruimte voor al die mensen die in Haarlem willen settelen? Dat vraag ik aan Jesse Klaver, zijn lijsttrekker Robert Berghout. Wat ons betreft gaat het om betaalbaar wonen voor de groepen die het het hardst nodig hebben. En aan de inwoners van Haarlem. De peiling van Thijs.